Goedemorgen, mijn naam is Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is nog steeds onduidelijk of de grens tussen Egypte en de Gaza-strook open is. Mijn collega Sander van Hoorn vanuit Israël. De hele wisselende berichten hoor je. Je zag ook een aantal vrachtwagens uit dat je bewegen. Maar ik heb nog geen berichten binnengekregen... dat hulpgoederen daadwerkelijk Gaza zijn binnengekomen. Of dat mensen die staan te wachten aan de Gaza-kant van de grensovergang... dat die in staat zijn geweest om Egypte te bereiken. Leden van Hamas, die de macht hebben in de Gaza-strook... zeggen tegen persbureau Reuters dat er niks klopt... van de berichten dat de grens met Egypte... De tijdelijk open gaat. Ook zou er geen sprake zijn van een wapenstilstand. Een nogal bizarre fout bij ING. Een klant wilde volgens het FD inloggen in de app met gezichtsherkenning, maar kwam bij de rekening van heel iemand anders terecht. Hij kon alle gegevens zien en ook geld overmaken. Dat heeft hij niet gedaan. Hij belde meteen met de bank om het te vertellen. ING zegt dat het om een fout in hun eigen systeem ging, niet bij de gezichtsherkenning. En bij de Olympische Spelen in Los Angeles zijn nieuwe gouden medailles te verdienen. Er worden zes sporten toegevoegd aan het schema. Honkbal en softbal, squash, cricket, lacrosse en vlagvoetbal. Dat is een soort variant op een voetbal... waarbij spelers elkaar niet mogen tackelen, maar vlaggen afpakken. En opvangcentra voor egels maken zich op voor een drukke winter. De winterslaap van de stekelige diertjes is in aantocht... maar veel jonge dieren zijn te klein voor die winterslaap... We kunnen maar weinig eten vinden, zoals wormen. Dat heeft met de droogte te maken, zegt deze verzorger. Bij droogte kruipen die beestjes verder weg. Die, die willen niet uitdrogen, dus de regenwormen zitten dieper in de grond. En de kevertjes die zitten wat meer verstopt tussen de plantjes. Ja, dat maakt het voor die egel moeilijker. Ze proberen de pasgeboren egels op gewicht te brengen. Maar naar verwachting zullen veel diertjes moeten overwinteren in de opvang. En het weer nog veel wolken, maar ook best wat zon. Vooral in het zuiden. In het noorden is er kans op wat buien. Het wordt 12 of 13 graden.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 And I will keep starting. Ja, dat is Ruud Houweling, een, een, een, een zanger uit Zandvoort. En daar mogen we best trots op zijn. Want ja, maakt zo. hartstikke leuke muziek. Prachtige muziek. Ja, ja. ja absoluut. Het, uh, goed. Ja, Hans wilde al een beetje met me dansen. Ik denk, nou, nou, nou, nou Hans, Hans. Toen jij begon te zingen, haken ik snel af weer. Geef. Uh, we gaan uh, beginnen aan het tweede uur van uh, uh, Goedemorgen Zandvoort. Uh, welkom uh, terug allemaal. Vanuit Rabbel, live hier. Uh, in uh, de Het is al lekker druk. Uh, het is hartstikke het gezellig Art. hier. Ja, alle kunstenaars zijn alles aan het opbouwen. En, uh, heel leuk allemaal. Voor Zandvoort Art uh, ja, 2023. Absoluut, en, uh, wat gaan we doen in het tweede uur. We gaan uh, zo direct praten met Willem Strooman. Welkom uh, Willem. Ja, goedemorgen. Uh, goedemorgen. We gaan ook ja. nog uh, wat dingen uitzenden over... Zandvoort Arts zelf, uh, Anna van der Veen, uh, wordt geïnterviewd door Carina Veerhoogd. En zij heeft ook nog een stukje gemaakt met Aya van Kessel, die uh, bekend is van de goede mens van Zandvoort. Een film ik die heb ze gemaakt nog heeft. Gezien, of niet? Ik heb hem nog niet gezien, jij ik wel. wel? Nee, ik probeer hem deze weekend wel even te bekijken. Ja. En we sluiten straks weer af met uh, Gorge, Gorge uh, Martinet uh, de Calan. Ja. Nee, martinez Calan, ja inderdaad. Hij moet op zijn Spaans uitspreken, hè? want uh, <laughs> ja, dat is het dus niet, ook, niet goed. Maar die komt straks. Uh, oh, uh, Hans is een enorme fan van Gorgen. Ja, ja Dus <laughs> Hij nou, zit hier een bijna een elke week. De, ja. nee, nee, één keer in de maand. Oh, één keer in de maand. Net zoals Willem. Uh, ik, uh, ja, <laughs> ja. om één keer in de maand. Maar hij dus ook. Ik heb hem ook, we we ook je, al je, verschillende keren hier ontmoet. Uh, ja. ja, Zeker wel. Ja, ja. Ja, leuke muziek natuurlijk. Er komt een dag ja. dat we samen wat gaan doen. Nou ja, je weet het nooit. Nee. He? Ik bedoel, uh, hou je een beetje van Cubaanse muziek? Altijd. Ja, lekker hè. Dat ritme en Ja. Maar we gaan praten over piano. Ja. Uh, morgen is het alweer. Het klassieke ja. concert in ja. de protestantse kerk. Dat klopt. En wie gaan wij daar uh, uh, horen? Nou, we hadden het net over Cubaans, maar dit gaat over België. Ja, dat bedoel ik. Misschien ja, wat anders? Ja, Maxime Snatersen. Is dat een Belgische? Ze is een Belgische. Ze is in België geboren en ze ja. woont en werkt nog steeds in de omgeving uh, Brussel. <clears throat> en um, ja, nog net 27 jaar oud hadden we het net over. En. Um, heeft piano gestudeerd. Is daar op, uh, op, op jeugdige leeftijd natuurlijk weer mee begonnen. Zoals al de pianisten beginnen op heel jeugdige leeftijd met uh, piano spelen. Lessen gehad van Frank van der Laar. En afgestudeerd uiteindelijk Koenlaude aan het uh, conservatorium van, uh, van Brussel. Hij heeft de master, de hoogste onderscheiding, heeft ze daar gehaald. En uh, ja, het koninklijk conservatorium. Hè. Daar kreeg ze les van Alexander uh, Marizar. Zij heeft natuurlijk ook deelgenomen aan nationale en internationale concoursen. Daarbij meerdere prijzen gewonnen onder andere bij het Prinses Christina-concours. Dat is en wel hoog genoteerd, hè. Ja. Dat niet alleen, maar wij hebben vorig concert vorige maand hadden wij weer uh, laureaten van het Prinses Christina-concours. Oh. Dus zij past, wat dat betreft, oh, helemaal in uh, ons uh, profiel ja. om, uh, ja. om te komen spelen. En buiten dat het is een een, een een hele aangename vrouw om te zien. Ja. ja. Ze ziet er heel mooi uit. Een, een, uh... Ja, dat, zij, dat, zij is waarschijnlijk echt een, een, een, een supertalent, of niet? Absoluut, zonder meer. Ja? Ik ja? kan het niet anders zeggen. Ja. Ja. Dus ja. het is de moeite waard om eerst... daar een keer te gaan kijken. Het is, uh, morgen om drie uur is je kans. Ja. ja. Maar heb jij er eerder horen spelen? Ik heb er nog niet horen spelen, maar ik heb wel wat zijdelings even wat contact met haar gehad over dit programma wat zij dus morgen ja. komt spelen. En uh, ja, een bijkomstigheid is, die, die vleugel van ons, waar zij dus op speelt, een vleugel is wat dat betreft net een schip. Ja, en je moet het van tijd tot tijd, moet je het aan de wal trekken en je moet het onderhouden. Dat hebben wij de afgelopen week gedaan. Er is een pianotechnieker gekomen, in, in een, een dag lang heeft hij aan die piano gewerkt en die piano... Morgen, je zult het horen, die klinkt als nooit tevoren. Ja. Echt. De mechanieken nagekeken en. Bestemd en. Alles. Ja, hamerkoppen geïntoneerd. Is dat een vleugel van jullie zelf? Ja, hij is eigenaar van de stichting oh. Classic Concerts. Ja. En hij staat gewoon vast opgesteld in de, in de dorpskerk. Maar uh, wij hebben daar zelf, we hebben ook een paar setjes sleutels in de dorpskerk. Als er is iemand met een dienst of wat ook met die piano zo gebruik willen maken, dan, uh, dan kan dat. dat. Kan dat. Ja. Dan kan dat, ja. Ja. Wat, wat gaat Maxime uh, Ja, nou het is, het is een heel wijd uiteenlopend uh, programma. Schumann natuurlijk, Gesenge des Fruhe. En uh, ja, dat, dat zijn zeer wisselende, uh, vocaal gedachte pianostukken. Het zijn er vijf stuks. Ja, en daarna natuurlijk ja, niemand minder dan grote Rachmaninoff. Ik denk, ja, als je één pianocomponist bij naam mag noemen, is dat natuurlijk toch die Rachmaninoff. Die dus uh, geïnspireerd op uh, Corelli, Corelli-variaties heeft geschreven. En Corelli is een componist, is een tijdgenoot van Bach. En hij uh, heeft hele heldere muziek. Lijkt een beetje op Vivaldi, zou je kunnen zeggen zo. Uh -huh. En uh, Rachmaninov voelde zich daardoor geïnspireerd om daar variaties over te componeren. En het gaat dan al voor Corelli, maar bij de eerste noot hoor je meteen, dat is Rachmaninoff. Kennen ken die, ken die uh, componisten elkaar een beetje in die tijd? Nou kijk, die Rachmaninoff dat ja, is dus zegt, eind ze... 19e eeuw begin 20e eeuw. Oh, okay, maar... En die Corelli dat is dus 18e eeuw. Oh, dus die nee, hebben elkaar ja, niet ja. gekend. Nee, nee, begrijp ik. Maar ze werden geïnspireerd door elkaar eigenlijk. Dat wel, zeker. Ja, ja Bach heeft zich altijd heel erg laten inspireren door uh, Vivaldi om maar eens iemand ja. te noemen. Bach was dus ook een tijdgenoot van Georg Friedrich Hendel. Ja. En het is hem in zijn leven nooit gelukt. Ja, tegenwoordig gaat dat makkelijker. Maar in zijn leven is het nooit gelukt om de reis van Hamburg naar Londen te ondernemen. Ja. Want uh, Hendel die woonde en werkte in Londen en wacht in Hamburg die, ja. in die omgeving. En het is hem stomweg niet gelukt één keer in zijn leven om die reis uh, te maken. Ja. Waar hij verdriet van had. Hij had het heel graag had hij hem willen ontmoeten. Ik begrijp het, ja. Ja, ja, ja. ja ja. Kijk, dat is natuurlijk nu als je over een componist hoort... dan zet je, je zet een plaatje op. Je, je, je kijkt op je, in je computertje. Ja. Je haalt alles tevoorschijn... Ja. wat je maar tevoorschijn wilt halen. Alles weten we. Maar in die tijd... er was geen grammofoon, Er was geen radio. Er was helemaal niks. Ja, nu horen vier, Ik laat nu een klein vier, vier stukje horen... van uh, wat ze ja. ongeveer speelt. Wat we kunnen verwachten ja. morgen. Ja, heel mooi. Ja, het is prachtig. Ik denk dat zij uh, ook... Uh, uh, andere tenminste met, met anderen ook muziek maken. Hè? Bedoel... Ja, ja. ze heeft dus uh, met een aantal uh, vaste ensembles heeft ze contact gelegd, een pianotruo, een duo met saxofoon, een pianoduo en een liedduo. Uh. En uh, zelfs met die ensembles heeft ze nog prijzen gewonnen. <kwijls> en dat is natuurlijk prachtig mooi om dat te mogen zo ervaren. En uh, ze begeleidt bij de stichting Vrienden van het Lied, begeleidt ze diverse zangers, zangeressen. Dus okay. een heel wijd uiteenlopend. En dan komt er nog een punt, wat heel veel muzici naast hun muziek, <laughs> ja. wat heel veel muzici naast hun muziek ook zakelijk. Ze heeft dus de Business Administration Studie Cum Laude dat, afgestudeerd dat. Ja. en is dus ook daarin Zo. werkzaam. Uh, uh, ja. Ja. Dus het is niet alleen dat ze het geld verdienen met uh, recitals nee. en alles, ja, nee. maar ook uh, uh, ja. zeg maar, in, in het bedrijfsleven, ja. zou je maar zeggen. Ja. Ik weet, uh, de docent waar ik vroeger in het conservatorium les van had gehad, die was dus afgestudeerd als meester in de rechten en die was geïnstalleerd als rechter. Oh, ja? En na een aantal jaren riep de muziek toch veel harder dan dat dan werk van, van het rechtspraak. Ja, dus die ja. heeft dat helemaal achter zich gelaten, is daarna als een soort tweede kans onderwijs het conservatorium. Mee en is daar dus afgestudeerd als, als muziek. Bijzonder. Ja, ja, ja, bijzonder. Dus uh, ja. Ja, ja, ik mag zeggen dat ik een van de weinige muzikanten ben die altijd puur met de muziek altijd mijn inkomen gegenereerd heeft. Hebt, ja, hebt, ja. Hoe noem je ja. dat? Ja. Hebt. Met, had, uh, hebben gehoor, gedaan. Ja. Hebben. <laughs> maar, het is, maar, maar dat is inderdaad wel uh, uh, uh, uitzonderlijk. Dat voor mij, ja, en ja. ik kon altijd nog twee keer per jaar met mijn dochter op vakantie. Ook nog. Ik heb er de rijbewijscadeau gedaan. Ik heb ja. er altijd ja. financieel gesteund. Ik ja. dus bedoel, ja, ja, bedoel, tot op de huidige hoor. dag. Mooi. Dus, ja, goed hoor. Ja. <laughs> maar een van de weinigen. Ja. Ja, of pianoles geven ook onder het muziek. Nou wel dus. Uh -huh. En je vertelde net dat Maxime uh, Belgisch is. Ja. Maar op de website wordt ze wel als Nederlandse. Uh. Ze wordt als Nederlandse genoemd. Maar ja. haar hele opleiding en alles is dus. Uh, Belgisch. En ze spreekt ook Belgisch. Ze is, ja, haar naam Maxime ja. en Snaterse is een Belgische naam. Ja. Het is een beetje zoals ze mag hè? geboren in België. Ja, ja, ja precies. Hij is Nederlands. Ja. ja. ja. ja. Um, uh, Oké, okay. <laughs> ik wil er even een uh, klein beetje vooruit kijken naar november. Want dan hebben jullie een groot uh, concert. Ja. Klopt dat? Ja, dat klopt. Misschien dat je daar iets over kan vertellen? Dat is het Haarlems. Uh... Het moet daar staan, ik, ik weet het even niet zo gaat in mijn hoofd. Maar dat Haarlem's uh, orkest. Ja. En dat uh, heeft ook een heel uiteenlopend uh, programma. Ja, ja. En uh, die komen dus hier in de uh, in dorpskerk ja, het ook. Heel orkest. Het hele orkest komt ja, in de dorpskerk. Mooi. Dus we gaan de hele dorpskerk gaan we volbouwen met een, met een gigantisch podium. Mooi, mooi. Ja. Hoe is de akoestiek in het, in het kerkje? Nou, de akoestiek is fantastisch. Ja? En kijk, we morgen, als de kerk leeg is, dan heb je nog een zekere echo, een zekere mm -hmm. gang. Maar als de mensen in de kerk zitten, dan, dan dempt dat best wel al makkelijk af. En dan heb je een houten uh, tonggewelf. En uh, ja, het is, het is ideaal. Voor ja. kamermuziek, ja. zoals wat wij het vaak hebben, en orkesten. Het, uh, het is ideaal. Ja. Je, je ervaart toch een ruimtewerking. Mm -hmm. ja. Maar het is niet... Ik heb indertijd in met een orkest in de Westerkerk in Amsterdam gespeeld. En het was een ramp. Ja, ja. Dat was een ramp, ja, tien, tien seconden nagehangen. Ja? met een koor, ik als organist ben dat gewend, maar dat orkest heeft geen idee wat ze daar moesten spelen, ja. hoe ze dat moesten vormgeven. Ja, ja. En bleef gewoon ja. Engelen. Ja. Ja, daar hebben wij dus hier ja. in de Dorpskerk geen last van. Nee. Nee. Zijn er al aardig wat kaarten verkocht voor morgen? Ja, er zijn best kaarten verkocht. Okay. Dus mensen die uh, geïnteresseerd zijn, zou ik zeggen, maak eventjes voort. En wat kost het? 10 euro. Nou, 10 en euro. voor die 10 euro krijg je van ons koffie of thee. Nou, natuurlijk... kijk, ja, ja nee, wil al... niet nog meer. Bijna, bijna, bijna al 3 euro voor in het dorp. Dus, ja, uh, ja dat dat, uh... zeker. Eigenlijk bij 7 euro dan of <laughs> dus, uh, is... ja, je... ja, zo, hè? Daarom. Maar je twee kopjes neemt dan. Uh... <laughs> nou ja, kijk. Uh... Nou ja, maar mensen kunnen morgen natuurlijk vanaf 12 uur uh, weer uh, naar allerlei uh, dingen van Zandvoort Art. Uh, ja, er is Stanford Art. En dan is het fijn om dat even te onderbreken ja, door om drie uur even in de kerk dat... Het programma duurt ja, met een pauze tot half vijf. Ja. En daarna kun je misschien het staartje nog meemaken van... Uh... Absoluut, ja, dat is, lijkt wel een goed plan en het, is, en het is fantastisch weer morgen. Ja, ja. is het mooi weer morgen? Ja, 27 ja. graden en uh, zonnig. <laughs> Zo'n We zijn weer opgebouwd. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Het begint dus, ons concert is dus 15 oktober. Zondag 15 oktober, smiddags aanvang om drie Uur. Drie uur. Ja. Okay. En bij de, de, de kerk nog kaarten. Aan de, aan de zaal zijn nog kaarten verkrijgbaar. Oh, Oké, okay. dat ja. nou, helemaal goed zeggen. Nou, voor, uh, ik wens jullie heel veel succes met uh, Maxime. Ja, zeker. En uh, vinden jullie het niet, uh, als je alleen maar piano doet, dat, dat, dat mensen dat een beetje tegenhouden? Misschien nog niet, of niet? Dat weet ik niet. Dat is, uh, aan de ene kant is dat, uh, dat wel eens een, uh, een risico. Mm. Aan de andere kant. Ja, als is je die van piano houdt dan? Is dat dat natuurlijk is wel. natuurlijk ja. zo. En ook als je niet van piano zou houden. Ga de uitdaging aan en ja. kom zitten. Ja. Uh, muzikaal gezien is het programma zeer veelomvattend wat er morgen ja. gespeeld wordt. Dus zij kan alles. Ja, ja, ja. Ja. We hebben de piano net gereviseerd wat ja. ik zei van de week. Ja, dus die bedoel. klinkt, al, als zou het alleen daarom doen. Van, ik ben benieuwd wat er met zo'n vleugel kan. Hij uh, is natuurlijk altijd goed geweest. Ja. Want die uh, reparateur zegt. Ik hoef geen onderdelen te vernieuwen. Want het ding is in feite wat mij betreft in een zekere ja. nieuw staat. Wat voor merk is het? Nog steeds Schimmel. Schimmel. Schimmel. En dat zijn hele degelijke Duitse piano's. En vooral veel muziekscholen maken gebruik van dat okay. merk Schimmel. En het zijn degelijke piano's. Je kan er dag en nacht op spelen. Ja. Wij spelen er maar zelden op. Alleen maar met het concert. Ja. Vandaar dat de piano nog steeds eigenlijk in, in een soort nieuw staat bevindt. Die man zegt, ja als ik alle hamerkopjes moet gaan vervangen... Ja, dat... Dan ben ik een paar dagen bezig en dan hangt daar wel een gigantisch ja. prijskaartje aan. Ja, maar ja. dit was nog met redelijk beperkte ja. middelen. Je speelt uh... zelf ook piano, neem ik ja. ja, ik mag... ben niet pianist, maar nee, ik ben organist. organist. Maar... maar ik speel wel piano. Ik heb hem daar ook bespeeld. Piano Wat is tuurken. makkelijker, piano of orgel? Or or nou, ik vind, uh, piano vind ik gigantisch ja. moeilijk. Ja. Maar. Uh... Ik ben wel een groot bewonderaar van alles van, van, van, van piano. Ja. En het gekke is, men moet op een zeker moment daarin toch, vind ik dus, een keuze maken. Ja. En bij mij is dat dus, van jongs af aan, is dat dus toch altijd het, het orgel geweest. Ja. Daarbij inbegrepen dat bijvoorbeeld iemand als César Frank, speelt gewoon piano op het orgel. Ja. Dus als je muziek van César Frank wilt spelen, zul je gewoon een pianistieke achtergrond oh, ja. moeten hebben. Ja. Ja. En alle organisten hebben een gigantische piano-achtergrond. Ik ook. Ik ben bevoegd om les te geven. Ik voel me alleen niet geroepen om pianoconcerten nee, te gaan spelen. Als ik dat zou doen, had ik nu geen tijd om meer te zitten. Nou, maar ik... speel je bijvoorbeeld ook op een, een, een, een, een uh, uh, elektronisch orgel? Ik, speel, ja, ik heb thuis een elektronisch orgel. Ja? En, uh, maar dat is eigenlijk meer van: ja, het is een digitaal invitatie van, uh, van een kerkorgel. Oké. Ik, ik speel goed voor jou ook. Het is. Het is, het is ik repeteer daarop. En het, heeft dan, het ziet eruit als een kerkorgel. Heeft ook een pedaalklavier met je voeten. Okay. Daar kan je dan op spelen. Maar. <laughs> moet je wel even lachen. Je hebt dus tegenwoordig heb je op, op, op internet. En zo heb je allemaal van die groeperingen. Facebook. Een Amerikaanse groep organisten. Iemand plaatst een foto van een digitaal elektronisch orgel. In een aula ergens. En zegt. Kijk eens. Wat een prachtig orgel. Meestal negeer ik deze dingen. Maar jongens. Ik kan dit even niet laten. Dus ik schrijf terug. Dit is geen orgel, dit is een apparaat. Ja. En uh, waarop hij te terugschrijft tegen mij, wen er maar vast aan. Ja. Ik zeg, uit principe speel ik eigenlijk alleen maar in Europa op historische orgels. Uh. Wat gewoon waar is. Ja. Wel, ja. Orgel in de Dorpskerk is van 1849. grote En dan kreeg ik terug, je bent een snop. Geweldig. Geweldig. Ja, mooi. En in ieder geval blij dat je de tijd gevonden hebt om bij ja. ons te zijn. Ja. Nou morgen morgen drie uur in de, ja. de protestantse kerk. Wou je nog iets zeggen? Ja, even nog eens. Er is nog een andere datum die mij erg aan het hart gaat. En dat is zaterdagochtend 28 oktober. Misschien is het bij jullie al langs gekomen. Dan staat dus de dorpskerk open. En dan worden alle inwoners van Zandvoort uitgenodigd om naar de dorpskerk te komen. Om mee te praten en mee te denken over hoe moet het nu toch met die dorpskerk. Ja, dat is op een zaterdag... Zaterdag 28 oktober. Om tien okay. uur morgens. Misschien dat we nou. de heer Vrijman ja. uh, kunnen vragen volgende week. Of Vraag die Wat meer aandacht aan ja, die zal, als, je, als je hem uitnodigt, die zal hij daar zeker wat over... Ja, ja. Uh, Ik heb John gesproken laatst en hij zei ook dat hij meer met de kerk wil gaan doen. En, uh, nou ja, kijk, het punt is natuurlijk op een zondagochtend... het kerkbezoek, dat neemt Zinderogen af. Ja. Ja. Ja. Maar de leeftijd van, van de mensen die er komen neemt Zinderogen ja. toe... Ja. Dus er is een punt dat dat ja. tot een middelpunt komt en ja. dat het ophoudt te ja. bestaan. Ja. En ik moet zeggen, dat gaat mij aan het hart. Dat kan voorstellen, ja. ja. Het ja. voortbestaan van zo'n kerk, een eeuwenlange traditie... Ja ik ben niet zo overdreven protestant of katholiek, ik, geen van tweeën ben ik maar wel de traditie en, en dat gaat mij aan het ja, hart dat zo is ja. gewoon zomaar verdwijnt hier. De is van deze kerk is natuurlijk heel belangrijk. Vind ik en, wel. Zeker, zeker wel. En, uh, ja. en, uh, ja. en voor ik het weet zitten er appartementen in. Uh, nee, dat, dat gaat zeker niet gebeuren. nou Ja goed, maar in ieder geval ik heb uh, toevallig uh, een beetje gekeken wat, wat, wat er nou gebeurt met ...kerken die leeg komen te staan. Ja, ja. Uh, restaurants... Uh... Ja. Ja. Uh, appartement, uh, noem maar op wat er allemaal gebeurt. Nee, ja. Kijk, zou je er een restaurant van maken? Want het, de, de, de ruimte naast de kerk... dat is nu een soort woestijn die daarnaast ja, ligt. Ja. Daar kan je een mooi terras van maken. Dat ja. zou best zijn. Ja. En je zou daar een prachtig grande restaurant van maken. Vind ik nog goed. Mits je het op bepaalde gezette tijden open houdt voor uitvoeringen zoals ja. wij classic, ja. concert. Precies. En er staat een historisch orgel. En, ja, ik vind, ja, en, en blijf daar van op. Of je ja. moet hem verwijderen en verkopen, ja. of je moet hem in gebruik houden. Ja. En dan ja. moet je ook Bespeeld worden ook. Ja, nou, we, gaan, we gaan daar, we beloven het nu wel, volgende week met John Vrijman. Langer over praten. Dus, ja, zeker wel. Interessant. Ja. Hartelijk bedankt. Hey, uh... Tot uh, morgen, 15 ja. oktober, okay. om 3 uur. He? Hartstikke bedankt. <laughs> en, op, een fijne en, dag. We uh, spreken <laughs> elkaar. We gaan het niet dragen. Oké. U komt te laat. zijn slaap son de pau Oh Maan met uh, beloofde dag. Prachtig nummer. Prachtig. Uh, goed, we gaan uh, uh, twee bijdragen van onze uh, uh, vliegende reporter Carina Veer beluisteren. Uh, die ze eerder heeft opgenomen. We gaan eerst uh, Anne van der Veen horen met wie ze een gesprek heeft gehad. En daarna plaatsen we ook nog even met Aja van Kessel, die uh, uh, regisseur van de Goede Mensen van Zandvoort Film. Allemaal in het kader van de Zandvoort de Art, hè? He? We ja. gaan luisteren naar Carina. Er gaat iets fout, maar dat komt helemaal goed. We gaan luisteren naar Carina, die gesproken heeft met Anne van der Veen. En als het goed is, heeft uh, onze technicus de goede. Zo, goedemorgen. Ik loop nu in het Rode Kruisgebouw. Want dit is een van de twintig locaties van Zandvoort Aard. Ik loop nu door de gang... Ik zie de kunst van vrouwtje van Tetterode hangen. Ik zie daar ja. het atelier van Paul Jansen. Hier een zaal waar Ingrid Loogman gaat exposeren met haar prachtige beelden. Kees Jufferman zal hier in de gang en buiten weer exposeren. En dan loop ik rechtdoor richting het atelier van Marlene Scherps. Maar zij is er nu niet. Maar als ik naar rechts loop, zie ik een heel ja, een kleine, klein gangetje. Je denkt... Daar zit geen atelier, maar daar zit juist wel een atelier. Ik zie hele mooie surfborden die lijken wel een verhaal te hebben. Die zijn in ieder geval goed gebruikt, met prachtige tekeningen erop. Ik ga ze even hier naar binnen, want hier zit Anne van der Veen. Hij gaat zelf exposeren in het Oude Raadhuis. Maar zijn atelier is dus hier in het Rode Kruisgebouw. En hij zegt al net, ik ga waarschijnlijk even... Heen en weer pendelen. Maar ik ga nu even kijken of hij tijd heeft. Ja. En als ik hier zo binnenloop... dan hangt de hele muur vol met prachtige schilderijen. Maar heel gevarieerd. Ik zie een uh, Jezus aan het kruis. Ik zie een zeegezicht met een uh, prachtig VOC-schip. Het lijken wel ook schilderijen uit uh, Lord of the Rings lijkt wel, maar... Ik ga zo eens even vragen of dat waar is. Het perron van Haarlem lijkt wel daar geschilderd te zijn. Een boom in de duinen waar je gewoon hoort hoe de wind door de takken heen waait. Anne. Hoi. Je bent, ja, je, je zit hier geknield, want je bent de laatste hand aan het leggen ja. aan een schilderij, denk ik, voor Zandvoort Art, klopt dat? dat klopt, dat klopt. Ik ben daar randjes van een kleur aan het voorzien. Niet inlijsten, maar um, even mooi maken, even netjes maken. Oh ja, en ik, uh, dit is dus een surfschilderij uh, ja. met prachtige uh, schuimende golven. Ben je een surfer? Ja, ik hou van surfen. Oké, okay. okay, uh, dus logisch dat dit jouw inspiratie ook is. Met uh, ja. heel gevarieerde schilderijen zie ik nu opeens ook daarachter... Uh, met hoge golven, hoge Hel blauwe golven. Dikke golven, dunne golven, alles mag ja, eigenlijk... Ja. En, en uh, ik hoop wel dat het droog is uh, zaterdag, hè, dit schilderij. Deze is wel droog, ja. Joh, ja? Deze is straks wel droog. zijn oh, alleen vaard. de randjes. Ja. En de rest is al. Uh, ik ben er helemaal klaar voor eigenlijk. Heb je er zin in? Ik heb er zin in, ja. Is het de eerste keer gehad. dat je meedoet aan uh, Stanford Art? Ja, Stanford Art wel. Wel uh, kunstlijn. En uh, ik heb wel vaker geëxpresseerd in het dorp. Waar maar dan? Niet op zo'n grote schaal. In het stadhuis ook. Oh. Bij de, op het uh, controle van de burgemeester. Oh, toen maar. En waar... Ja, um... Oké, okay, maar met wat voor schilderijen dan? Ook uh, golf, surfschilderijen hey, of juist yeah. de schilderijen die hierboven hangen? Hello. Nee, nee, die is weg nu. En uh, ook een zeegezicht. Oké. Okay. Een uh, rots in de branding waar een golf overheen slaat. Ja. En een hoop uh, watergeweld en zo. Kan je me uitleggen wat eigenlijk dat schilderij daar is? Uh, het lijkt wel een sprookje... Ik zie een uh, soort kabouter, elfachtige, ja. uh, achter een boom verstopt tussen allemaal. Dat is uh, Midsummer Night's Dream oh. van Shakespeare. En waarom heb je dat geschilderd? Dat was een, uh, een expositie die zou erover gaan, een paar jaar geleden, in een uh, strandtent. En ik raakte geïnspireerd door, uh, vooral door het, door het mannetje daar, die kabouter. Dat is Puck, Robin Goodfellow. En uh, dat is dezelfde als Robin. Nou ja, er zit een heel verhaal achter. Mm. Het is een soort Keltische... Uh, sprookjesfiguur. Een sprookjesfiguur. Of ja, van Shakespeare, van Shakespeare ja. dan. Oberon die ergert zich aan uh, die mensen die in zijn bos lopen. Oberon ja. is de elfkoning. En die mensen die zijn verliefd op elkaar en niet verliefd op elkaar. En mo moeilijk, moeilijk. Dus <laughs> Oberon zegt tegen Puck van maak er een eind aan, weet je. Zorg dat ze verliefd op de goede worden en dat ze... Oh ja. Wegblijven. Wat maar, heeft hij in zijn hand dan eigenlijk? Het een, lijkt wel een uh, toverei, toversteen. Nee, een, een drankje. Als je daarvan drinkt, dan val je in slaap. En als je wakker wordt, dan word je verliefd op de eerste de beste die je tegenkomt. Dus puck maakt er een nog grotere bende van. Nou, dat, uh, dat begrijp ja, ik. Weet dat, uh, ik ja. Ja, verder weet ik niet zoveel van het, uh, van het verhaal. Hoor. Nou, dat de sfeer is wel heel mooi neergezet. Vond ik ook wel. Ik hè? weet niet of ik er doorheen zou durven lopen. Nou, voor maar... mij was er niet veel kwaad aan het verhaal. Oké. Okay. Okay. Een buk is niet, uh, niet slecht. Nee, maar um, neem je deze ook mee naar je expositie nee, of niet? Nee, nee, denk het niet. Die laat je hangen. Dus als de mensen zaterdag en zondag naar het Rode Kruisgebouw komen... kunnen ze dat wel even jouw atelier ja, in? Hier gewoon een... Ja hoor. Ja, ja? Zo, kunnen ze even een zelfs. kijkje nemen? Dat vind ik heel leuk, ook als ik er niet ben. Dat vind ik prima, loop me naar binnen. Ja, en die daarachter dan, dat lijkt wel Bretagne. Daarboven, uh, met dat witte huisje en die klapperrozen. Ja, dat is Bretagne. Oh, wauw. Nee, dat is Wales. Of Bretagne, een van de twee. Ja. Het rijkt op elkaar het is op de soort wereld. Heel mooi. Heel mooi. Nou, er is hier, ja, Het is eigenlijk al een museum op zich hier. En aan de andere kant uh, zie ik ook van alles. Je bent heel gevarieerde schilder. Uh, ben jij... Ja. ja, vind ik een compliment. Heb jij uh, je, dit zelf aangeleerd? Of nee, heb je een opleiding maar. gevolgd? Ik heb op kunstacademie gezeten. De Vrije Tekenacademie in Amsterdam. Maar die duurde maar twee jaar, dus ik heb, er, ja, ik heb er wel veel geleerd... maar ik had nog veel meer kunnen leren. En daarna ben ik een beetje mijn eigen weg gegaan. Dus ook deels weer autodidact. Autodidact, ja. Wat schilderen betreft eigenlijk wel. Ik weet ook nog niet helemaal niet zoveel van kleurmengen, eerlijk gezegd. Nou, volgens mij kan je het heel en, goed. Ik zie hier echt de prachtigste kleurstellingen. Dank je. Zie ik hier op het schilderij. Deze is gemaakt met plamuurmes en met duim. En verder eigenlijk niet veel meer. Plamuurmes en duim. Ja, ja. Rosmeren. Ja, wat goed. Dus en, uh, het je vingerafdruk zit hierin uh, ja, verwerkt. Wel, ja. Je hoeft hem niet uh, met je naam te graveren, maar je duim nee, zit erin. Nee, nee, nee. Ja, maar ik <laughs> al, <laughs> oh. En wat doe je dan verder in het dagelijks leven? Of ben je de hele dag aan het schilderen? Nee, schilderen is mijn hobby. Uh, Teken ook. Ik ben uh, werkzaam in een logistiek team in een fabriek in Zaandam. En dat houdt in heftrukken en uh, dingen op locatie zetten... vrachtwagens los, vegen. Daar zie ik eigenlijk halen. geen één schilderij <laughs> over hier. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. <laughs> Het is een aparte. Die wil ik gescheiden houden. Ja, misschien krijg je nog eens een opdracht voor op uh, de kamer van de directeur... Nee, om een idee. mooie uh, een heftruck schilderij. mooie lo logistiek schilderij te maken. Nou... Uh, Lieve surf, hè? Lieve ja. golven. <laughs> Moet ja. wel leuk blijven. Ja. Ja, en hoe ben jij eigenlijk bij Zandvoert Art gekomen? Heb je het gelezen? Heb je het gehoord? Uh, ik ben getipt, eigenlijk. Oké, okay, zo de, gaat dat. Mond op mond, -mond reclame. Ja, mond op mond reclame. Oh, wat zeg je? Door Pakje Kunst? Door Pakje Kunst. Hey. De familie doet eraan mee. Mm -hmm. En die heeft mij ook warm gemaakt voor, voor Pakje Kunst. En daarna ook voor, voor deze expositie. Hoe leuk is het als het hele dorp meedoet? Nou, inderdaad. Door. En we, wat hebben we veel talent. ja. En veel kunstenaars zo uh, op allerlei disciplines, hoor, trouwens, uh, ja. Ja. in het dorp. En, uh, Klopt, ja. En, uh, best wel te kijken van, uh, nou, hè. van het boekje. En we hebben natuurlijk ook uh, veel locaties dit keer. Maar ja. ook kunstenaars van buiten. En dat maakt het dat ook weer heel leuk. Want je zegt het net al, we gaan nationaal, zei je net <laughs> even tegen me. Ja, hoe leuk zou dat zijn? Dat het steeds meer bekendheid krijgt. En uh, nou ja, ik hoop dat je er uh, misschien eentje... Verkoopt, of misschien wel meer. Want ja. uh, surf is natuurlijk wel een heel mooi thema hier in Zandvoort. Er zijn veel surfers hier, hè? Nou, Het en surf, uh, als elke surfer nou eventjes naar uh, Zandvoort Art komt... Dan kan ik op de kant. Dan moet jij uh, doorwerken vannacht. <lacht> ja. Dan moet je er nog een paar maken, denk ik. <lacht> ja, alles op zijn tijd. Alles op zijn tijd, maar, ja. Uh, nou, wie weet krijg je de nog een opdracht erbij, toch? Nou, daar ben ik helemaal voor. Ja, ja, daar is Zandvoort Art ook voor. Om uh, je naam neer te zetten. en uh, uh, Je zit... In het raadhuis dus samen met een heleboel andere kunstenaars. En hoe leuk om die mensen ook allemaal te leren kennen. Ja. Dus... Uh... We inspireren elkaar, denk ik. Ja, nou, dat weet ik wel zeker. Dat gaat... Uh... Zo. Nou, is die klaar. Ik geloof het wel. Nou, op naar de expositie. Ja. Hartstikke goed. Hartstikke goed. Nou, dankjewel, Anne. Graag gedaan. Heel erg leuk om even in jouw mooie atelier te zijn. En ik kom zaterdag, kom ik zeker even een kijkje nemen. Nou, dan krijg je een kop thee. Oh, een kop thee. Nou, dat is lekker. Goed, we, we luisteren naar een gesprek tussen Arne van der Veen. Die exposeert in het Oude Raadhuis met zijn prachtige schilderijen. Uh, hij sprak met uh, uh, onze reporter Carina Veren. En zij heeft ook gesproken met uh, Aya van Kissel... de regisseur van de film Goede Mens van Zandvoort. En uh, daar gaan we nu ook nog even naar luisteren. En daarna gaan we praten met Gorgen-Martinez uh, Kalan. We zijn een regisseurrijk hier in, het, in ons dorp. En uh, Ayla, die uh, zit hier voor me dus. En zij is toch wel verheugd op dit weekend. Het weekend van Zandvoort Art. Want... Haar film, die ze samen met de toneelvereniging heeft opgenomen... is wederom te zien. De laatste keer dat hij te zien was, wanneer was dat eigenlijk? Dat was 1 april dit jaar. Oh ja, 1 april. En toen was de première in de krocht. en Daar zijn best wel heel veel mensen naartoe gekomen. Het is dus van 220 mensen, de burgemeester, wethouder... en hele leuke reacties gekregen. Daarna is hij ook nog wel op lokale tv geweest. Maar nu weer voor het eerst voor het publieke oog en ook voor mensen buiten Zandvoort. Ja, want het belooft een, uh, een heel erg fantastisch weekend te worden. Want we hebben uh, als werkgroep van uh, Zandvoort Art... hebben we echt flink de media opgezocht. Dus dat betekent dat we heel veel mensen hebben kunnen bereiken. En ik hoop dat de mensen, ondanks misschien het weer... het is ook weer niet zo'n slecht weer... maar dat de mensen toch de moeite nemen om naar Zandvoort te gaan komen. En dan... Uh, de Goede Mens van Zandvoort te gaan bekijken. Want zo heet de film natuurlijk. Waar gaat hij in het kort over? Ja, de Goede Mens van Zandvoort is gebaseerd op het toneelstuk... de Goede Mens van Sezuan, van Bertolt Brecht. Wat hij in 1940 schreef. Um, en het, uh, het gaat eigenlijk over drie goden die terugkomen op aarde... om te kijken of er nog wel goede mensen bestaan. En dan is er in onze filmrealiteit maar één iemand die hun... Opmerkt en hun ontvangt in huis. En dat is dan eigenlijk een heel arm meisje, een schoonmaakster, een jonge vrouw... die hun onderdak biedt en wat te eten. En dan zijn ze zo gecharmeerd van haar dat ze haar belonen uh, met een geldbedrag. En dan kan ze haar droom waarmaken en dat is een gebakzaakje beginnen. Maar dan beginnen de problemen, omdat dan wordt nu een arm iemand opeens geld heeft en een onderneming komen alle andere mensen die het moeilijk hebben bij haar... een beetje bedelen en misbruik maken. en uh, Het is een beetje een kritiek op hoe mensen met elkaar omgaan af en toe. En daar hebben we ook reacties op gekregen... dat het een soort van natuurlijk een uitvergroting is. Het is Bertolt Brecht, dat is altijd een kritische uitvergroting. Maar uh, wel, het zet je wel een beetje aan het nadenken over hoe ga je met elkaar om. En hoe help je elkaar... Of hoe zit je elkaar juist in de weg? En ik vind het eigenlijk een modern sprookje. Zeker. En eigenlijk ook een kunstwerk. Hè? Want uh, die mag zeker getoond worden dit, uh, dit mooie weekend. Waarbij meer dan 61 kunstenaars meedoen op verschillende locaties. En dan mogen wij dus naast de muziekschool New Wave... die ook nog optredens gaat verzorgen hier in het LDC ook nog de film vertoond worden. Nou, Hoe leuk is dat? En de mensen kunnen er nu gratis naartoe eigenlijk. Ja, zeker. maken is een kunstvorm. En acteren natuurlijk ook. En het is leuk dat de spelers van Wim Hildering... normaal op het toneel staan... een paar avonden per seizoen... en dan is het uh, nooit meer te zien. En dit keer heb ik ze gevangen... zodat we ze eigenlijk elke keer... bij een mooie gelegenheid weer kunnen... Zien schitteren. Uh, of jullie het een kunstwerk vinden, dat is, dat is natuurlijk aan de kijker. Maar het is zeker, film is zeker een hele ingewikkelde kunstvorm. Er is ook speciaal muziek gecomponeerd. We hebben heel veel gerepeteerd. Alles wat je in beeld ziet, is gemaakt. Met die gebakswinkel is geen echte winkel. Dus het is zo'n eigenlijk een ensemble-piece. Ja. Ja. ja, en uh, ik moet daarbij zeggen dat er niet alleen toneelvereniging uh, leden hebben meegedaan maar ook andere mensen in het dorp veel figuranten waaronder de interviewster Carina heeft ook een rol dus wie, ja, haar, goed spot, opletten. wie haar spot vertel haar dat je haar hebt gezien en uh, mail mij dat je haar hebt gespot dan uh, weet ik ja. dat je goed hebt opgelet ja. nou wat is je mailadres dan? ja want dat staat niet in het boekje zag ik we hebben een Instagram, film Cindy Sweets. Daar kun je heel veel achter de schermen zien. Ja. En mijn e-mailadres is gewoon mijn hele naam. Ayla van Kessel, Daar mag je iedereen ook naar mailen natuurlijk. Met feedback ja. en, nou. en uitnodiging om het een keer te komen laten zien. Ergens anders bij jullie. Dus Ja. Uh, ja. graag. Want sowieso in de film zijn de beelden van Zandvoort te zien. Dat is al heel erg leuk. Het is echt een film van het dorp. En heel veel mensen herkennen natuurlijk de spelers. Als je hier echt ook uit het dorp komt. Maar ik denk dat het ook zeker heel erg leuk is als je van buiten af komt. En deze film van ongeveer, hoe lang duurt die? Hij duurt uh, iets minder dan 40 minuten. Dus het is net geen korte film, net geen lange film. Ik denk inderdaad als je de mensen niet kent in de film... dat je wel heel veel herkenning hebt van andere mensen in je eigen dorp of wijk. Ja, ja. <laughs> Want het omgeving, is een hele diverse ja. uh, samenstelling van mensen. Ja. Allerlei vormen en maten. Nou, zeker. Zeker. Ja, nou, hartstikke leuk. Nou, wij, uh, wij gaan verheugen. Ik ga vinken. Ik ga afvinken. Hoeveel of durven bedoel ik. Uh, hoeveel mensen er gaan komen. Dit weekend sowieso. En um, wie weet... Uh, kunnen we ook nog eventjes durven... hoeveel mensen de aula van de Annie Schaftschool ingaan. Want daar willen we dan de film vertonen. Uh, we gaan er een bioscoopzaaltje van maken. Dus ik hoop uh, dat de mensen de posters opmerken. Het LDC binnenlopen. En dat ze zeker ook naar alle andere locaties gaan in het dorp. Maar ook zeker dus het louis Davids Carré binnenlopen. Waaronder dus eigenlijk noemen we dat de Blauwtrem. En dan... Uh, Gaan we het zien, letterlijk. Ja. He? Je bent van harte uitgenodigd om de hele film te bekijken. En mocht je niet 40 minuten de tijd hebben op die dag, omdat er zoveel te zien is. Dan is op de plek zelf ook de code te vinden om hem thuis nog eens rustig te bekijken. Oh, kijk eens. Ja, want er is een QR-code ja. op de poster te zien, ja. hè? He? Nou, helemaal fantastisch. En ik hoop dat je reacties krijgt van wat mensen er echt van vonden. Dankjewel, Ayla. Jij ja, bedankt. Oké. Okay. Oh, mm -hmm. oh, We zijn weer terug bij Goedemorgen Zandvoort, uh, welkom terug. We hebben net uh, wat uh, uh, uh, kunstenaars gehoord die uh, meedoen aan Zalbert Art, dus dit weekend. Ja. Wat ook een kunst is, is uh, muziek natuurlijk. Muziek blijft natuurlijk een hele belangrijke kunst ook. Ja, en wie anders dan uh, uh, dat ze uitgenodigd hebben, uh, Gorgen. Onze vaste kond. Onze vaste uh, Gorgen, Martinez Galant. Van Gorgo Martinez Galan Music. Ah, Juist. Want uh, er is weer uh, op 22 oktober, dat is uh, morgen over een week, is er weer een concert in de Knocht. En dat heet uh, Sonja Cuba and Friends. Dat klopt. Uh, Absoluut. Ja, wie is Sonja Cuba? Kun je daar iets over vertellen? Het is. Uh, <laughs> ik, wou, ik wou beginnen met een grapje, maar nee, ik ga vandaag nee, een ja, grapje vertellen. Grapjes maken. Nee, nee, goed, nee, nee. Uh, nee, oh, nee. Oh. Sonja Cuba is in mijn ogen. ogen. Een van de echte diva van de salsa en cubaanse muziek. Woont ze in Nederland of niet? Gelukkig woont ze momenteel in Nederland. Oké. Okay. En voor mij is het een, een privilege om haar te aan om hier in voor haar kwaliteit van zang, van muzikanten, van entertainen te laten zien. Ja, dat is mooi. Want ze zoekt, uh, tenminste, ze, ze vertolkt ook muziek van bijvoorbeeld Gloria Estefan. Ja, is, absoluut. Is dat uh, ook Cubaans baans dan? Gloria Estefan is een heel bijzondere <laughs> vrouw. Ik ga niet zoveel over Gloria zeggen, want ik heb geen problemen doen. met haar man. Maar. <laughs> Jij <Ja, laughs> kent maar haar? Nee, nou, niet persoonlijk. Nee, nee, nee. Je een beetje gek op me, maar, maar weet <laughs> je wel, zij is in Nederland behoorlijk bekend door haar uh, samenwerking met en andere De de En haar, oh, haar, ja. Ja, ja. haar album Tierra. Ja. En okay. natuurlijk, uh, hoe noem je dat? Uh, Soundmachine, hoe is dat? Miami Soundmachine. Oh ja, ja inderdaad. Ja, ja. Nou, dan hebben we ook nog Abel Marcel Cal Calderon uh, Arias, dat is de pianospeler. Ja, die doet ook mee. He. Is dat Ad... een... en, en Pedro Luis Pardo. Ja, Perli Pardo, ja. En Niels en. Fischer en, ja. en jij dan. En, maar is dat een vaste samenstelling van een, van een groep dan? Moet ik dat zo zien? Nee, nee, dat, dat is niet zo. Met, dit is meer een jam sessie dan dat? Nee, of, of. dat ook niet. Het oh, oh, nee. is wel geoefend. Ja. Van maar wat. Nee. Verder nog wat, Hans? <laughs> nou, weet je wel wat. Hè. Ik, voor mij een van de, van de eh, eh, belangrijke componenten van wat, wat we hier aan, aan organiseren is, is dat door meer waren en, en tijd in de muziekindustrie werken ze met zoveel goede collega's. Oh, okay. Dus ik probeer deze eh, goede artiesten, topartiesten een podium te bieden. Uh -huh. Maar tegelijkertijd ze werken ze heel graag samen in bepaalde bezettingen. En af en toe komen ze voor een project en daarna gaan ze door. Ja, ja, ja, ja. Maar voor hier, eh, ja, ja, dat, dat hoort bij een bepaalde proces: van afspraken ja. maken, en ja. overleggen en repetities. Nee, dat is niet alleen Jimmy. Jimmy is aan willen me. Nee, ja. oké. Okay, Jimmy ja, uh, <laughs> gaan binnenkort te doen voor Zaanvoort. Ja, no, Salsa. Salsa. Salsa live descarga. Zo, ja. dan, dan klappen wij wel mee. Maar goed, uh, uh, ja, volgende week zondag in de Krocht. Uh, kaarten zijn verkrijgbaar. Bij Bruna. Bij onder andere de uh, theater Krocht en bij Bruna. Bij Bruna, uh, ja. En uh, ze kosten 17,50. Klopt dat? Ja, 17,50, 17, ja. Dus het uh, concert begint om drie uur, de deur is open om twee uur. Ja, dat, dat, is, dat lees ik allemaal voor hier uh, vandaan. Oh, ik dacht dat ja, doe je even dag, lekker uit je hoofd. En traditie. <laughs> nou, misschien kun je wat laten horen wat, wat er ongeveer verwacht kan worden, Gorre. Kun je iets laten horen? <laughs> Hij heeft zijn gitaar bij, bij zich. En, en, oh, als ja, uh, je het zou kunnen zien, hij heeft een geweldig uh, feestelijk uh, zomers hoedje op. Met uh, zon en palmboom. <laughs> ja, het is één groot feest hier. Ja, ja, ja. Wat willen jullie van me horen? Een vrolijk liedje? Ja, of, ja vrolijk. vrolijk. Oké, okay. oh, ja, Dat hebben we wel Osa, nodig. Osa, en liedje dat was eigenlijk is helemaal populariseerd, ook door Celia Cruz. Ja, jullie weten wie Celia Cruz is natuurlijk. Nee. Ja, jij wel toch? <laughs> nee, ik ken haar oh, niet. Nee, nee. Nou, Celia Cruz is een van de diva van de salsa muziek. Oké. Okay. En Geluca is ook een Cubaanse vrouw. Maar goed, Sonia Cuba eh, is ook een, een, een, hoe noem je dat? Het is een persoon, dat ik vind persoonlijk dat hij kan, uh, de, de, de sfeer van Celia Cruz yes. naar Boutenbreggen. Dus dat is voor jullie nu een liedje dat Celia Cruz heeft populariseerde. Yeah, okay. Carnaval. Carnaval. Carnaval. Oh, <laughs> Piensa que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Y hay que vivirla todo aquel que piensa que no es doble y que está mal. Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, que siempre hay alguien ahí no hay que llorar. Vamos, que la vida es un carnaval, y es más bello vivir cantando. La vida es un Carnaval, Y las penas se van cantando pam para Carnaval, para pam que pam Carnaval, para que vivir pam para pam Carnaval, no hay que llorar Carnaval, hay que vivir cantando Gracias aan de vida, die me heeft gegeven, me gegeven, heeft gegeven, heeft gegeven, heeft Het is weer uh, carnaval. Hier is ook carnaval op Cuba. Ja, zeker. Ja? Nou, de sfeer zit er hier al lekker in, hè, Hans? Ja, Volgens mij, uh, carnaval van Cuba zijn heel bekend door de intensiteit en bijzonderheid. En de kleurrijke muziek. Ja. muziek het uh, ja, ja, ja, is ja. een echte grote manifestatie. Ja, Dat moet je wel te zien. Kijk, maar uh, uh, hebben wel het al in Limburg, of... Uh, nee, nee, ik ken anders. de Limburg ook. Is, ja. Maar het is ook een heel bijzondere sfeer Limburg, Ja, absoluut. Ja. Een mooie sfeer ook. Ik heb absoluut, een paar keer ja. jaar, uh, geweest en meegedaan. Ja? Oh, wat goed. En uh, ja, de sfeer is zo uniek. Ja. Ja, Dan moet je ja, naar Limburg ja, een keertje ja, ja, gaan. Ja, ja. Maar ja, heb je ja, nog een liedje? Ja. Voor, voor juni? voor, voor, nou, voor nou, hier. Voor, uh, voor, luisteraars vooral, Voor, voor uh, de gezelligheid. Voor die duizenden luisteraars, luisteraars die we hebben. Nou, dit keer haik ik een liedje dat ik vind heel mooi. Ja? Nou, Mooi of... O, o, hoe heet het? <laughs> <laughs> ik, ik ga niet zeggen, ik ga niet zeggen. Oké, okay, okay, we, we gaan, gaan luisteren. Ai, ai, ai, ai, kanta y ye, porque cantando se alegra si el mito lindo los corazones. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando Un Een paar de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. ay, ay, ay, ay, ay. canta en dolieres, Porque cantando se je, Corazone Ay, ay, ay, ay, ay. Canta y no llore Porque cantando se alegra así Maar waar ging dit niet over? Ai, ja, ai ai. ai. ai, ai, ai, ai, Waar ging <laughs> het ah, over? Kanta in oeure. Zingen en niet houden. Oh. Oké, okay, en het gaat ook over het hart. Corazone. Ja, ja, corazone, liefde, betrokkenheid. Met de dogen, hè. Precies. Compassie en nog meer. Dat kunnen we wel gebruiken. Er zijn meer liedjes die over de liefde. Toch, hè? Of niet? Wat zeg je? Er zijn meer liedjes die over de liefde. Ja, ik heb wel eens een liedje gehoord, ja. volgens mij ook. Nee, maar dit is wel erg goed. Misschien dat je nog één klein deutje zou kunnen. Want we hebben nog heel even. We hebben nog een paar minuten. Nou, dan ga ik voor jullie mee, mijn lieveling. Jouw lieveling. Voor mij in burgerlinde. Kom! That's made a concert. That mm -mm. is for Iberen. Mm. That in North Holland, musica Kuana, Song made concert. het is for Iberen. That in North Holland, musica cubana. Harding in Amsterdam, Sanford, I have a girlfriend you van al die mooie mensen, all die mooie bloemen, alle mooie straten, en alle lekker dingen, en voor alle mensen que voor muziek houden, makki komposities, ook cariburgens, en ik ga voor uw weneluks. Men, men, guitar, men, have fun. Men, ser, le, ma, ken, me, da, con, fe. Etis, vor, y, der, en. ho, caramba, música cubana. Son, das, me, da, con, se, me, frau. Etis, vor, y, der, en. Men, hier, ho, caramba, música cubana. We, pa, ya, pao, pao. Chavara pati pa pa, chavara pati pa pa, ti ra ra ru ru, chav chavara pati pa pa, chavara pati pa pa pa pa, chavara pati pa pa, ti ra ra ra ra. Son das mida concert, getis fori deren, tarin orjola enkaramba, música cubana. Son da vida con sempre problemi storici e vereng menier dare nor Geweldig, geweldig. Zondag 22 oktober, dus in het uh, Theater Lees. de bijna Sonia, Cuba en <truid>, uh, Friends. Uh, ja, nou hartstikke, ja, mooi. Ga jij heen die, he. uh, uh, uh, ik ja, niet? Ik weet niet of ik tijd heb. Ja, ik ja. weet het ik ik, ik. Nou, ja. ook niet Even kijken. Nou, in ieder geval uh, veel succes met het uh, concert, uh, Gorgen. Muchas gracias, familia. Uh, Muchas gracias. Con mucho yeah. placer. Ja, en we komen mucho, elkaar weer no tegen hier. Muchas gracias. Ik zou zeker voordat we gaan vertrekken... nog een keertje. dankjewel aan de samenwerking... ...van de conditie van ...en natuurlijk de aanwezigheid. Van ja. Fred ja. en José. Kijk. Ja. En ik hoop dat jullie allemaal meer van onze muziek kunnen. Ja. Vergeet niet dat onze volgende concert in de kroog. Na deze is de 26 november. Okay, okay. En dat moet je ook niet helemaal missen. Nou, dan uh, zeg ik nu al uh, toe dat je dan 19 of 20, dan kom je nog een keer langs. Oh, ah, nee, ja, okay, <laughs> ja. Ja! Bedankt ja, ja. <laughs> uh, voor het luisteren allemaal. Uh, Vergeet ook niet, uh, Stam voor de Art natuurlijk. De kunstroute. Twee dagen, de kunstroute en, uh, ja. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.